Tot nu toe wil de NAVO geen no-fly-zone instellen... omdat dat door Rusland wordt gezien als een directe deelname aan de oorlog... met alle risico op escalatie van dien. De Oekraïnse minister van Volksgezondheid zegt dat zeven ziekenhuizen zijn verwoest door Rusland... sinds het begin van de oorlog. Volgens de minister zijn ze zo erg beschadigd dat ze opnieuw gebouwd moeten worden. Naast de ziekenhuizen zouden nog meer dan 100 andere zorginstellingen zijn beschadigd door oorlogsgeweld... In totaal zijn er zes doden en twaalf gewonden gevallen onder medisch personeel, zegt de minister. Sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne... heeft Rusland aan China gevraagd om economische en militaire hulp. Dat meldt de bronnen binnen de Amerikaanse regering aan onder meer de New York Times. Rusland zou om economische steun hebben gevraagd... om de impact van de harde sancties van het Westen te beperken...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 I'm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 Dit is ZFM. Ja.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 Ben. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen, wel als maatjes door een deur. Maar minnaals zonder kleur. Ik voel me zo alleen. Lege dagen. Zonder klagen glijden ongemerkt voorbij. We doen ons niet bestaan, waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij, we hebben woorden zonder woorden. En we lezen elkaars ergenissen en naar elkaars gedachten. Hoeven wij al lang niet meer te gissen en de stilte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 do, but then that's nothing new, stop between hell and hot water, I need a cure to make it through.